De Bosnische trucker is vanochtend aan een armbreuk geopereerd... en kort daarna voor verhoor aangehouden. In Noord-Limburg zijn nog altijd twee dorpen geïsoleerd door het hoge water. Het zijn Aijen en Bergen. De Maas heeft daar de toegangswegen overspoeld. Volgens het waterschap Peel en Maasvallei staat er nu zo'n 20 centimeter water. Daarom worden, net als gisteren, vrachtwagens van het leger ingezet als pendeldienst. Verwacht wordt dat het water in Venlo vanmiddag het hoogste punt bereikt.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 In de wateren bij het Griekse eiland Corfu wordt gezocht naar 22 emigranten. Ze zaten op een houten boot met 240 anderen. Zo'n 50 kilometer van de kust kwam de boot in problemen. 240 mensen zijn gered. Naar de anderen wordt gezocht met helikopters en reddingsboten. De vluchtelingen die nu veilig zijn komen vermoedelijk uit Afghanistan. Het weer wisselend bewolkt In het noorden nog wat motregen. Vanmiddag overal droog en vrij zonnig. Verder een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. En een maximum temperatuur 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Hadi Bart. Mijn moeder vindt het echt heel fijn dat je met haar wandelt. En ik ook. Groet Jamila. Wat leuk om te horen. Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl Henk van der Grift, wereldkampioen 1961... Misschien wel de grootste Nederlandse prestatie ooit op natuurijs. Liefde, hartstocht en schaatsgoud. Vanavond in andere tijden sport. Iets na tienen, Nederland 1. Ik moet vandaag in ons dorpshuis het dak repareren... en de gootsteen ontstoppen en de muren schilderen en de vloeren boenen. En de ramen zijn ook vies, maar die kan ik niet lappen Want de kraan is kapot, dus er is geen water. En eigenlijk moet het gras ook nog maaien. Blijven bij uw maatschappelijke organisatie ook klusjes liggen? Doe dan mee met NL Doet.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Welkom terug bij de VPRO voor het tweede uur van OVT. Straks even voor half twaalf van onze documentaire serie... het terug het tweede deel van de documentaire Astronomie in Nederland. Een geweldige wereld. Vorige week in deel 1 ging het over de snelle ontwikkeling... van de astronomische kennis sinds de jaren 30. De moeizame internationale onderhandelingen over raketten en satellieten. En over de schoonheid en geheimzinnigheid van het heelal. Deze week komt de radioastronomie aan bod. Voorafgaand aan de documentaire ook een gesprek over 375 jaar ontwikkeling van academische geneeskunde. Maar nu even een flart muziek als aankondiging van het volgende. Mooier wordt het niet. Gisteravond op Nederland 3 eindelijk de serie Classic Albums van start gegaan. Een Britse-Amerikaanse televisiereeks met anekdotes, analyses... en verkleurd studiomateriaal van de opnames van 10 legendarische pop Platen. Een tijd geleden had wat, de Belgen had hem uitgezonden. Ja, Toen had ik hem, hij is al, het is, uh, is natuurlijk heel leuk dat Nederland het uitzendt, maar het is allemaal al op de BRT geweest met 20 of 30 afleveringen. Maar goed, dat zeiden. Oh, maar ik was zo verschrikkelijk <laughs> blij eindelijk. Ik had hem tien jaar geleden bij de BBC gezien, ja. Paul Simon, over zijn plaat Graceland in Zuid-Afrika. Um, de manier waarop hij dat album samenstelde, prachtig om te zien. Aan de lijn, samensteller en popjournalist David Kleijweg. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Graceland uh, helaas is al uh, geweest, wat hebben we nog voor de boeg? Uh, ja, laat ik eerst even nog een grote spelbreker zijn. Die uh, vond het is, niks? In Nederland is classic albums oh. ook al uitgezonden, door oh. de commerciële, maar daar kijken we natuurlijk niet naar. Dus en, en, wanneer, en, wanneer dan, dan, en, en wanneer dan? Uh, volgens mij in uh, serie is uh, geëindigd volgens mij in 2001, in ieder geval begin van deze eeuw, dus rond die tijd denk ik. Zo gaat het geheugen, hè? Dat weten we allemaal niet meer. Ja. Nou ja het is toch... en, en nog iets anders, maar dat is verheugende nieuws. Wij zenden de acht uit van de oude serie. Ja. En we mogen er twee maken met Nederlands platen. Oh, welke onderwerp. worden dat? Weet je dat al? Uh, nee, wij zijn nog in onderhandeling. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Ik mag nog niets onthullen. Binnenkort meer, zou ik willen zeggen. Maar wanneer moeten die af zijn? Die moeten af zijn eind maart, begin april. Oké, okay, nou zou ik snel door onderhandelen. Ja, dat en we, wel zijn, wel we zijn toch ook wel benieuwd wat Daaglijks dat dan... mee bezig. Oh, ja. <laughs> maar vertel eens, wat weet je dan wel? Welke heb je? Want dit is een wat langere serie dan die acht afleveringen nu, hè? Ja, ik heb, uh, er zijn er een stuk of 25, die heb ik allemaal bekeken. Mm -hmm. En die heb ik ouderwets als een schoolmeester gewoon cijfers gegeven. Ja. En uh, degene die een acht of meer kregen, die uh, heb ik uitverkoren. Dat waren er een stuk of tien, elf... En uh, daarvan heb ik er acht gekozen. Nou, noem eens een paar. Ik, uh, nou, eentje zal ik noemen die ik niet mag uitzenden. Dat is uh, Plastic Ono Band van John Lennon. Daar hoorde ik op het laatste moment van dat er rechte kwesties waren. Dat betekent dat uh, waarschijnlijk Joko Ono het niet leuk vindt dat het wordt uitgezonden. Laat het ja. daar maar op houden. Transformer komt eraan. Uh, Louis... De, de, uh, Rory, ja. klopt. Uh, Bed Out of Hell van Meatloaf. Mm -hmm. De uh, Joshua Tree van YouTube. YouTube. Dat is de meest recente classic album die wij uitzenden. Uh, Bob Marley, Catch a Fire. Um, en we beëindigen de... Die Purple ook nog, geloof ik, Sorry? Die Purple ook nog, hè? Die Aardig. Purple ja. misschien het niet te vergeten. Ja. En zoals je wel merkte is dat niet allemaal het bastion van de goede smaak... als je Meatloaf en die Purple erbij hebt. Nou, maar ja. dat zijn gewoon fa fantastische uitzendingen. Met... Uh, ja, nou ja, er is wel een verschil tussen de hoge kunst in de muziek en de lage kunst. Maar ik, ben, ik maak dat onderscheid niet zozeer. Hey, en, en uh, uh, Rumors van Fleetwood Mac, dat is. Uh... Dat is de laatste, ja. maar dat is ook de meest klassieke classic album, wat mij betreft. Omdat er uh, zoveel aan de hand was ten tijde van die plaat. Fleetwood Mac bestond op dat moment uit een drummer, Mick Fleetwood, en twee stellen. En die twee stellen. Uh, tijdens het maken van de rumors, zijn uit elkaar gegaan. En de plaat is eigenlijk een weerslag van die scheiding. Er is eigenlijk een soort dubbelloop scheiding die er wordt verteld. En dat, ja... Ik dat, zou die die spanning om... zie je dus ook... Die spanning die zie je, die en, is voelbaar, En, en we als het horen goed we is natuurlijk. En zien you we. You can go your own way. Altijd gedacht dat dat een leuk liedje was, maar dat is dus niet zo. Ja, dat is toch Clinton ook gebruikt als een... Uh... Nee, dat is uh, Don't Stop oh, nee, Thinking die... About Tomorrow. Oh ja, ja. sorry, Jeff sorry, sorry. Vergeet altijd hoe die... Uh, zo ver ook in mijn geheugen dat ik de titels niet eens weet van die... Maar als ze... Uh, ja... Dat, dat, dat, dat, Die rumors kreeg van jou in ieder een, geval een heel hoog cijfer. Rumors. Ja, en Rumors is uh, ja, een, een weerslag van, een, van een, een scheiding binnen een band. Sterker nog, het zijn er twee. En uh, het vervelende is dat uh, Christine McVie schreef liedjes en uh, Stevie Nicks yes. schreef liedjes en Lindsey Buckingham schreef liedjes, maar er was een bassist. John McVie, en die schreef geen liedjes. En dat vind ik altijd zo'n zielige figuur. Dan. Iedereen <laughs> kan maar wat over elkaar zeggen op zo'n plaat, en eentje moet maar simpel de plaat volbassen. En dat voel je ook wel uit die uitzending. Ja, het is een hele beladen uitzending dat die mensen daar toch op, uh, op een vrij voor Amerikanen nuchtere manier over kunnen praten. Hey, en en, en ja. vertel eens, behalve John Lennon die niet mag, welke zijn er nog meer afgevallen? Uh, de Vana is... is afgevallen ja? met Nevermind. En dat is om een simpele reden. dat uh, uh, Het is helemaal niet onaardig wat daarin wordt verkondigd. Maar ja, Kurt Cobain, weten we allemaal, heeft zelfmoord gepleegd. Heeft uh, enorme problemen gehad met het succes, drugsverslaving. En in de hele uitzending van Classic Albums komt dat met geen woord voor. Dus waarschijnlijk dat uh, de, de erven van, uh, van Kurt Cobain dat hebben afgedwongen. Want zo gaat het natuurlijk. Je moet... Uh, een deal maken met de mensen met wie je uh, zo'n documentaire maakt. En, maar dit vind ik, ja als je zoveel achterhoudt, dan... Uh, nee, dan verdien dan, je geen hoogcijfer, dan nou doe ja, dan, je uh, Dan lijkt jokken een beetje op liegen, hè. En dat ja. vind ik niet dat je dat moet uitzenden. Oké. Okay. Ja, nou, heel even dit nog. Zullen we een Gok doen, Herman Brood en Golden Earring? Je hoeft verder niet te bevestigen. Dat worden de twee Nederlandse afleveringen. Zou je dat op prijs stellen? Bijvoorbeeld. Ja. Ja, en welke plaats van de goldeniering, als ik daar even op moet horen? Nou ja, horen? Dat, dat, dat, dat, nou, dan val ik al gelijk door de mand, want ik ben niet zo'n kennen, maar het lijkt me zo voor Ja, Wanneer is het meneer, meneer, horen een we het? verrassing in de lucht, dan. Ah, ja. Wanneer horen we dat? Dat hoor je binnen twee weken. Oké, okay, nou, heel veel succes met de onderhandelingen. Dankjewel. De serie uh, Classic Eldons op Nederland 3, elke zaterdag om 9 uur. Nou, gisteren was het in ieder geval wel zo, het ja. zal wel. Goed. Dit jaar is het 375 jaar geleden dat um, in Utrecht... na Leiden, Franeker en Groningen als vierde stad de, uh, Utrecht een universiteit kreeg. Um, het Lustrum is aanleiding voor het verschijnen van het boek... Een verlangen naar verbetering, goede titel... over 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht. En uh, de in die periode steeds veranderende status van artsen en ziekenhuizen... Het boek is geschreven door historica Annemieke Klein, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. En uh, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. Je bent nu ja. hier. Uh, de Universiteit van Maastricht maakt een boek over de Universiteit van Utrecht. Is, is dat uh, een, een beetje raar? of... Uh, Nee, dat is in het geheel niet uh, raar. Uiteraard niet. Het is een uh, onderzoeksopdracht geweest... Uh, gegeven aan uh, mij... omdat ik eigenlijk al eerder... al mij verdiept had in de geschiedenis van de psychiatrie... en ook in de geschiedenis van de zwakzindige zorg. En ik dus ook... Uh, ja, het nodig al wel wist ook over de geschiedenis van somatische geneeskunde. Maar er speelde ook nog misschien wel iets heel bijzonders een rol... want ik was een tikje, zo heb ik het altijd wel gevonden... voorbestemd om dit onderzoek te doen. Want ik kom uit Utrecht en ik ben geboren... Het is wel echt, echt te, te, te, ja, te grappig om te ja, verwoorden Je bent geboren in het ziekenhuis. In, nee, in de Tuindorp Oost, aan de Weverlaan, met de Winklerlaan, met de Hemels van den Berglaan, uh, met de Zwaardemakerlaan, met de Van Eiklaan. Dat, allemaal... dat, dat zijn allemaal professoren, neem ik aan. Dat wel, want, juist, dat zijn juist. allemaal... Uh, <laughs> <laughs> dat lijkt me voor de hoogte. <laughs> ja, is, uh, inderdaad, hoogleraren die aan de medische faculteit hier in Utrecht hebben gewerkt. Dus ik ben... Laten we gauw beginnen met Vol. datgene waar het over gaat. Ja. Um, uh, uh, nu worden Namen naar ze genoemd, hoogleraren. Ze hebben een enorme status. De studie heeft ook een enorme status. Is uh, heel erg gewild. Hè? Mensen willen heel graag dokter worden. Het is nu best moeilijk om uh, daar binnen te komen. En dan gaan we 375 jaar terug in de tijd. Hoe was dat toen? De status van de geneeskunde in 1636 was toen ook hoog. Niet zo hoog als nu, maar uh, toen de universiteit werd opgericht, had je een. Um, je had een rechtenfaculteit, je had een theologiefaculteit, filosofie. En dan had je ook dus nog een heel klein faculteitje geneeskunde. Dat stelde eigenlijk niet zo heel veel voor. Maar goed, het, het, het, het was, de mensen die daar werkten en die ook daar gingen studeren, die kwamen allemaal echt wel uit de zeer hoge milieus. En eh, die kwamen daar ook voor ja, meer algemene vorming. Dus inderdaad, die status, die was <kwijden> toch ook relatief, moeten we ook niet on onderschatten. Nu is het, uh, uh, nu waar een opleiding is voor artsen, is ook meteen een ziekenhuis, een academisch ziekenhuis. Um, was dat toen automatisch ook al zo... dat de mensen die opgeleid werden tot arts... De, dat wat ze leerden in een academisch ziekenhuis... onder begeleiding van de grote kenners? Nee, dat was juist niet zo vanzelfsprekend. Dat is dan ook eigenlijk het, de invalshoek van mijn boek... om dat ook te laten zien. Zoals we dat nu dus heel vanzelfsprekend vinden... dat de academische geneeskunde... Uh, ja, drie pijlers heeft, namelijk patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Zo was dat dus in 1636 helemaal niet. Dus in 1636, maar ook nog in de loop van de, ja, de volgende eeuw. Uh, was, had je uh, geneeskundig onderwijs en dat was puur, ja, althans toch wel, laten we zeggen voor 99 procent theoretisch gericht. Het is wel zo dat Utrecht zou je kunnen zeggen, ik kan met de eer lopen... dat de allereerste hoogleraar geneeskunde, Willem van der Straten... die heeft wel toch op hele, hele piepkleine schaal studenten gedemonstreerd. En die deed dat dan in het Catharijnen Gasthuis... waar hij ook um, stadsdokter was, dus echt arme mm -hmm. dokter was. Maar eigenlijk waren dat zo gescheiden werelden. Ja, echt het, het, het, stads, het, het, het het was een, een gasthuis, het Katarijnen gasthuis, die daar lag. Die, ja, dat was echt een arme voorziening. Ja, het ziekenhuis dat probeerde je in die tijd ten alle tijden te voorkomen. De elite het, ging niet naar het ziekenhuis. De elite ging bij voorkeur niet naar het ziekenhuis. Had daar ook eigenlijk verder weinig te zoeken. Want genezing eh, kon je daar vaak niet vinden. De, de, men had weinig mogelijkheden om echt werkelijk ja, therapeutische successen te behalen. Het accent lag dus ook vooral op verzorging. En uh, de elite die meet dus ook het ziekenhuis als het even kon. En liet dan ook wel bij voorkeur dan een hoogleraar aan huis komen. Maar even voor de duidelijkheid, de elite meet het ziekenhuis, arme mensen liggen naar dood te gaan. Over het algemeen, zwart-wit gesteld. Ja. Uh, wat leerde je dan als, als je aan de academie werd opgeleid? Wat, wat leer, als je daar vandaan kwam? Wat was je dan? Eén hoogleraar noemde je maar wat kon je dan? Je kon uh, in ieder geval, wist je, je leerde hoe je bijvoorbeeld. Uh, uh, iemand uh, bepaalde diëten moest geven. Want dat werd wel gedaan. Hè? Dus de doctores medicine die aan de universiteit waren uh, afgestudeerd... die kon, waren wel zeer goed in het uh, ja, bekijken ook van mensen... Van, bij, bij ziekte wat je dan moest doen of je iemand moest afkoelen of juist niet. Ook bijvoorbeeld dingen als ader laten. Er werd natuurlijk wel samengewerkt, ook al was er ook concurrentie trouwens... maar met de chirurgijns die dan vaak eigenlijk juist als een dokter medicine zei... van nu moet er een ader worden gelaten, dan werd dat dus uh, gedaan. Maar het, de studenten die toen van de faculteit afkwamen... die hadden bij wijze van spreken nog nooit een patiënt uh, behandeld die gezien? De, of... Ja, nee, inderdaad. Het was zo dat de, echt de, dat accent op de behandeling lag, lag er zeker niet. En u, ja, jullie kunnen zich ook wel voorstellen... de concurrentie dus ook met allerlei niet uh, afge, aan de universiteit afgestudeerde medici, ja, of medici... of in ieder geval mensen die ge, uh, zich op de markt uh, begaven van de geneeskunde... Was, was dan ook zeer, zeer groot. Ja, um, heel kort even de, de kwaliteit überhaupt van medicijnen op dat moment. Ik, ik geloof ook dat het een periode is van veel pestuitbraken en dergelijke. Ja. De, de wetenschap die er werd bestudeerd, had dat al iets te maken met wat wij nu zien als de medische wetenschap? Nee, de medische wetenschap zag er in die tijd totaal uh, anders uh, uit... Men ging uit uh, van de humoraalpathologie, waarbij mm. dan uh, de bepaalde lichaamssappen... die moesten dan als het goed was in evenwicht met elkaar zijn. Ja, dat, dat is al uit de oudheid. Hè? Ja, maar men ging daar nog steeds uh, van uit. Het was wel zo dat je in deze periode voor het eerst gaat zien... dat men steeds meer ook uh, uh, ja, de menselijke anatomische onderzoek ging doen. Dus er werden wel lijken uh, ja, ontleed. En uh, voor, ja, de, tijdens de pestepidemie werd ook veel... Uh, ja, tabak werd dan toch wel veel voorgeschreven... Ja. als een middel om dat de pestepidemie was, te bestrijden. Nou wil ik trouwens, nu we het hier zo over hebben... wel ook natuurlijk erbij zeggen dat, ook al zouden, zijn wij misschien een beetje geneigd... om te gaan denken van, ja, gud, die, wat, wat, wat, wat een stapel stapelgekkere lui... die daar in de 17e eeuw met tabak de pest probeerde te bestrijden. Ik denk dat je toch nooit uit het oog moet verliezen... dat deze mensen die hadden een... Um, een bepaalde ja, therapeutische beloften om zich heen hangen, een bepaald gezag. Waarbij toch ja, mensen dus echt ook. Dat, dat alleen al, denk ik, had een zeer positief. kon, een, althans je, je een positief bedoel, Het geloof in de, hebben, de ja. lezing is ja. even ja. belangrijk als. Of even belangrijk, nou ja, goed, belangrijk maar, net ja, zoals, Ik denk uh, toch dat je dat niet uit het oog moet, moet verliezen, hoe belangrijk dat is. En dat dat dus ook moeilijk is voor ons. Nou ja, als daar... je naar de hele new age geneeswijze kijkt, dan, dan doet het geloof ook vaak de helft van het werk. Ja. Dus zo moeilijk voorstelbaar is het ja. misschien ook weer niet. Ja. Ja. Wanneer begint het echt een, uh, een wetenschap te worden, dat uh, die medicijnenopleiding, of uh, laten we zeggen de, de universiteit, het vak en vervolgens ook ja. de opleiding... Nou, dat kan je rond 1840 uh, situeren. Dan komen er allerlei opvattingen vanuit Itali uh, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland binnen... En dan zie je juist in Utrecht trouwens, dat is wel grappig om te zien... dat uh, men zich meer op de natuurwetenschappen gaat oriënteren. Dus al die uh, ideeën over die moraalpathologie, die waren natuurlijk ook langzamerhand wel op hun retour. En er waren ook allerlei andere ideeën al bijgekomen. Dan begint het meer op een soort maar, empirische wetenschap Ja, dan te gaat rijken. het inderdaad meer een empirische wetenschap worden. En ook een wetenschap uh, waarbij het dan dus des te noodzakelijker werd. Omdat het dan inderdaad, mm -hmm. zoals u zegt, een empirische wetenschap werd. Om dus ook met patiënten te gaan werken. Dus de Gedachte om maar zoveel mogelijk patiënten bij elkaar te hebben... liefst natuurlijk in een ziekenhuis... werd zowel uit het oogpunt van onderwijs... als ook uit het oogpunt van het onderzoek ineens een stuk belangrijker. Dus echt de komst van het ziekenhuis... en het he, dus de, de, de samenbekomen van het ziekenhuis met onderwijs... Eh, onderzoek en patiëntenzorg... dat kan je heel goed rond 1850 situeren En in Utrecht zie je het echt eerst als zodanig gebouwde ziekenhuis wordt opgericht in 1872. En dan is de weerzin tegen ziekenhuizen als uh, uh, eigenlijk de voorportaal van de hel en een plek waar je voornamelijk besmet kon worden. Die weerzin is dan ook om enigszins gebroken Te, uh, en terecht? Die weerzin was tegen die tijd nog helemaal niet uh, gebroken. Dat uh, moet jullie teleurstellen. Uh, nee, want oh, nog steeds in die tijd praten we dan... Uh, dat, dat men had nog eigenlijk op dat moment geen weet van asepsis en van antisepsis. Dus men, echt die hele bacteriële, bacteriële revolutie... waarbij men echt wist ja, waar bacteriën, waar, wat je eraan kon uh, doen... Die, die, die, die moest nog... Uh, die zat toen ja, voor de doorbrek van penicilline keerpunt, moet nog komen. Hè? Precies, dat al helemaal... Uh, maar goed, wel is het zo dat je uh, in Nederland dan ziet... dat nadat dan, nadat uh, er natuurlijk twee mogelijkheden zijn ontzettend belangrijk geweest... voor de geneeskunde, namelijk de introductie van de narcose. En uiteraard de, de, de introductie van de asepsis en de antisepsis. Want vanaf dat moment zou je kunnen zeggen... konden geneeskundigen ook inderdaad echt iets doen. En dat is in? Dat is in uh, 18. 75. In Nederland. In Engeland was het iets eerder. Maar in 1875 wordt het in Utrecht consequent doorgevoerd. En dan zie je ook, dat heb ik nagegaan: de sterftecijfers dramatisch uh, zakken. Mm -hmm. En je ziet dan ook dat als dat natuurlijk een tijdje zo duurt. Dat zo vanaf ja, het begin van de 20e eeuw komen ook steeds meer mensen van de betere milieus. Uh, ja. Die gaan naar de ziekenhuizen. Dat kon natuurlijk ook niet anders meer. Omdat je alleen in een ziekenhuis geopereerd kon En worden. tegen die tijd is het ook zo dat studenten vanzelfsprekend daarin uh, gaan opereren. Als uh, ja, mensen die contact hebben met patiënten Dat ook dat moeten leren? Ja. Inderdaad, het is zo dat het klinisch onderwijs dus steeds sterker wordt ja. uh, ontwikkeld en je ziet ook dat de studenten dat heel erg belangrijk en heel erg leuk vinden. Goed, het boek uh, heet. Ik ben het even kwijt, hou het op voor me. Verlangen naar Verlangen. verbetering. Verlangen naar verbetering. Sorry, van Annemieke Klein over de Universiteit van Utrecht, de faculteit geneeskunde. Hartelijk dank voor je toelichting. Um, nou, u luistert naar OVT, Geschiedenis op de radio door de VPRO. U kunt reageren via de mail. Ons adres is ovt.vpro.nl. Op onze site vindt u alles over onze uitzendingen. Maar u vindt daar ook alles over uh, geschiedenis, over andere tijden... en over Geschiedenis24. En om ons te vertellen wat er deze week op het Geschiedeniskanaal 24 is te zien... Marnix Koolhaas. Goedemorgen. Ja, dag, Michal. Goedemorgen. Ja, wat hebben wij zo wat te zien... Um... Ik ga een klein beetje preken voor eigen parochie... maar vanavond hebben we in het uh, collega-programma Andere Tijden Sport... om vijf uh, over tien op Nederland 1... een prachtige documentaire over de schaatstitel... die Henk van der Grift precies vijftig jaar geleden in Gothenburg behaalde. En dat was uh, de eerste titel van een lange rij Nederlandse schaatssuccessen. En, met die uh, is, is dat die serie met die, dus die film met die beelden dat hij zijn eigen schaatsbaandje maakt? Kijk, in Kijk, ja. jij kent okay. ja, ja, Ik vind het de allermooiste schaatsbeelden... Die er in het archief zijn te vinden. In 1961 is Riembal met hem meegegaan naar Vagernes, een dorpje in de Noorse bergen. En daar ging Van de Grift dus in het geheim in oktober al vroeg de bergen in met zijn toenmalige verloofde Rijka. Ze veegden daar vrijdagmiddag als ze aankwamen de baan, ja, sliepen in het berghutje en dan de volgende ochtend gingen ze trainen op dat baantje wat ze samen hadden uitgezet, na nou, eerst nog een paar. Uh, gaten in het ijs te hebben gehakt... <lacht> om met water het baan supersnel te Goed, maken. dat is andere tijdens sport. Jij hebt nu nog heel kort om te vertellen... wat er op de 24 te zien is. Nou, dat filmpje is dus te zien. Uh, en nog filmpjes uh, van het kampioenschap... wat hij won in Gothenburg En het kampioenschap van 62 in Moskou... waar 120.000 mensen op de tribune zaten. En verder nog op het kanaal te beluisteren. De ramp met de Ancona gisteren... Uh, met de Capacona gisteren te zien... bij andere tijden op tv... Uh, op de website is de radiodocumentaire te, te horen. die Hans Oling daar 25 jaar geleden al over maakte. met nog veel meer ooggetuigenverhalen. U hoorde, Marnix Koolhaas. op omroep.nl/slash geschiedenis. Dankjewel. Dan is het nu de hoogste tijd voor het spoor terug. Deel 2 van het tweeluik: Een geweldig geheimzinnige wereld. over de geschiedenis van de Nederlandse astronomie. Ons land staat qua sterrenkunde op de derde plaats in de wereld... na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In het eerste deel hoorde u de nestors van de Nederlandse sterrenkunde... Kees de Jager en de vorige maand overleden Adriaan Blauw vertellen... over de snelle ontwikkeling van de astronomische kennis sinds de jaren 30. In dit tweede en laatste deel aandacht voor de ontwikkeling van de radioastronomie in Nederland vanaf de oorlog tot nu. En over de grote wegbereider van die radioastronomie, de beroemde Jan Hendrik Oort, die leefde van 1900 tot 1992. Een programma van Marten Minkema. De observatiekoepel in Sonnenborg, de Utrechtse sterrenwacht, is anderhalve eeuw oud. En aan het geluid van het mechaniek is niets veranderd. Zoals het opendraaien van de kijkspleet in het ronde bolle dak. En dit is het draaien van het koepeltje zelf, zodat je kunt meedraaien met de sterren. De koepel is gebouwd op een groot, liggend rond tandwiel... waar je middenin staat, met het telescoop. Ennie Lamers, emeritus hoogleraar sterrenkunde... heeft hier als student vele nachten doorgewacht om te oefenen in het sterrenkijken. Ja, dat, dat klopt. Dat klopt, en vooral hele koude Vriesnachten. En dan zat je hier de hele nacht, was je hier aan het waarnemen. En omdat de telescoop af en toe bijna verticaal moest staan... moet je dus helemaal onder de telescoop kunnen. En daarvoor had je alle allerhande soorten bankjes en planken... waar je op je rug kon liggen met verschillende hoogtes. En dan lag je hier in de pikdonkere nacht... lag je daar achter de kijker te kijken. Als je foto's maakte die soms wel 10 minuten of 15 minuten duurden om te belichten... dan lag je daar doodstil met dit krasje hier in je hand... waarmee je dan precies de ster moest volgen gedurende die 15 minuten lang. Dat was wel koud hoor. Geen verwarming inderdaad, hè? Dat is je... Nee, dat wil je ook niet, want als er verwarming is... krijg je warme lucht opstijgen en dan krijg je een vertroebeld beeld. Dus je krijgt de beste waarnemingen in een hele koude omgeving... als het buiten hartstikke koud is en vriest... en binnen net zo koud, zodat je weinig luchtstromingen hebt. Het moet koud zijn. Het moet koud zijn, het moet goed vriezen en dan heel erg helder. Hoe kouder, hoe beter. Ja. Al duizenden jaren kijken mensen naar de sterren. En al 400 jaar doen ze dat met dit soort telescopen. Met de ogen. Optisch. Dat, dat woord optisch bestond niet nee. helemaal, niet, want dat was alleen maar optisch. Tot de oorlog bestond er geen andere methode. Astronoom Adriaan Blauw, geboren in 1914, studeerde sterrenkunde in de jaren 30. Je had alleen de sterrenkunde die zich bezig hield met telescopen. En dat telescoop was een ding met een lens vooraan... en ook een, of een spiegel, maar die gebruikte het gewone licht. Was er wel vermoeden al in de jaren dertig... dat er dat ook op andere manier gekeken zou kunnen worden? Nee. nee, dat vermoeden bestond helemaal niet. En het is een beetje naïef, maar dat er ook nog iets was verderop in het gebied van wat we nou de radiostraling noemen. Daar had men helemaal geen meneer van. Er is nooit over gepraat. De Nederlandse wetenschapper die meteen wat zag in radioastronomie... was de vermaarde Leidse astronoom Jan Hendrik Oort. Toen dus vlak voor de oorlog en in de oorlog eh, berichten kwamen dat radiostraling opgevangen kon worden uit de ruimte. Uh, toen interesseerde me dat uh, direct enorm. Hier te horen in een televisieportret van Marcant uit 1978. En uh, het plan opgevat om, uh, zodra de oorlog voorbij was... een poging te doen om in Nederland een uh, grote radiotelescoop te gaan bouwen... Speciaal in verband met ons interesse juist in die structuur van dat sterfstelsel waar wij als uh, deel in uh, leven. Nu is die radioruis uit het heelal één grote brei van Van anders nog wat. Dus hoe daar het juiste signaal uit te pikken. Tijdens de oorlog ontdekte Oort samen met Henk van der Hulst dat je het best op de straling van waterstof kan afstemmen. Student sterrenkunde Hugo van Woerden was bij de presentatie van die ontdekking in 1944. Bij die gelegenheid 15 april 1944 heeft Van der Hulst dan dus bekendgemaakt... dat hij had afgeleid dat waterstofatomen in de ruimte tussen de sterren... in staat zijn om een heel scherp bepaalde golflengte van 21,1 centimeter... Uit te Daar was u bij. Ik was daarbij. Uh, en hoe was de reactie in de zaal? Uh, uh, ik denk dat het zo is dat de mensen uh, stil hebben zitten luisteren, maar zich niet bewust zijn geweest van de enorme betekenis die die radiostraling van de waterstofatomen in de sterrenkunde zou, uh, uh, zou hebben. Ikzelf heb het verhaal gehoord van Van der Hulst. Ik heb zelfs in de kamer gezeten waar hij zijn voorbereidingen trof. Ik heb de projector in feite ook bediend, de, uh, de epidiascoop... die bij die lezing gebruikt werd. Maar ik wist te weinig van theoretische natuurkunde... om dat ten volle te kunnen volgen. Maar goed, er was, niemand, er was niemand in de zaal die zei... Aha, ja, ja. Ja, oort natuurlijk. Waterstof zit overal in het heelal. Is 90% van de bekende materie. En als je dus zoekt naar de straling van waterstofgas... dan tast je de contouren af van alles wat rondzweeft in dat heelal. En je kijkt daarbij dwars door het grauwe Nederlandse wolkendek heen. Alsof er geen veldje aan de lucht is. Want radiostraling gaat er gewoon doorheen. Met dat gevolg uh, dat uh, plannen goedgekeurd werden door de regering... om een telescoop van 25 meter diameter, zo'n vrij grote uh, telescoop... Uh, te bouwen om radiostraling uh, op te vangen uit het, uh, uit het melkwegstelsel speciaal. En zo kon vanaf het Nederlandse platteland... de hele melkweg met zijn 100 miljard sterren in kaart worden gebracht... Eerst met een kleine radiotelescoop in Kootwijk. En vanaf 1956 met een grote 25-meterschotel op de hei bij Dwingelo. Waarmee onder andere Hugo van Woerder onderzoek deed. Een bijzonder feit was dus dat dat dag en nacht uh, bij regen en wind kon doorgaan. Ik herinner me nog de sensatie die zich soms van mijn meester maakte. Wanneer ik op zo'n oktobernacht onder die grote radioschotel van 25 meter middellijn doorliep... in de druipende regen. En dat ik dan dacht... hier hebben wij de grootste radiotelescoop van de wereld. En we kunnen hem 24 uur per dag gebruiken... om uh, onderzoek te doen naar die straling van de waterstofatomen in het heelal. Dat, uh, dat was een groot voorrecht. Een van de technici van het eerste uur bij de telescoop van de Wingelo... was Klaas Janssen. Die komt als een radiomontieurtje uit dienst. Nadat je wat, wat legerzetjes repareert en alles. En dan word je eigenlijk um, zo'n beetje voor jezelf voor de leeuwen gegooid. Elektronica, het maken van panelen, het, eigenlijk het bouwen van apparatuur. Onderhoud van de telescoop, zowel elektrisch als mechanisch. Toen in de tijd hadden we dan nog de zogenoemde buizen. Dat was dan één keer in het jaar... Alle buizen werden, als ze binnenkwamen, werden ze genummerd, werden ze getest. En dan haalde je alles uit en dan zat je maand lang zat hij niet anders. Als goed, niet goed, wel goed. Hoeveel buizen waren er wel niet dan? Duizenden. Duizenden. En eerst kijk je tegen aan van wat, wat is dit? Want is, je bent er eigenlijk wereldvreemd van. Maar je moest wel af en toe helemaal die schotel in natuurlijk komen voor het omraad. Ja, maar dat gaf niet. Nooit gehad? Nee, toen niet. Toen was je in Gems. Je ging gewoon achter, achter het gaas langs, dan liep je er was. Er was een... Oh, hield je, je gewoon vast aan die. Aan ja, die... Ja, die, je kan die constructie. Ja, ja, ja. ja, je was eigenlijk een aap. Als het niet vloeiend liep, dan werd je van je bed gelicht en dan maakte je niet uit wanneer dat was. Dat was, kon het zondag zijn, dat kon snacht zijn. Als er een storing was, dan uh, kreeg je een telefoontje en dan ging je heen. Dan brak op dat moment even de, de hel los, dan ja. was het onderzoek gaande. En dan was het sneu. En Toed je, dat... je bed dus komen. Ja. Nou ja, goed. Als je van huis gaat, weet je niet wat je, wat je tegenkwam. Je kan gewoon het beste vergelijken. Een dokter die gaat naar een toe, die weet niet wat die patiënt heeft. Zo ingewikkeld was het ding wel. Jawel. Ja, ja, ja. ja hoor. Nu kon je in het begin nog niet zo scherp kijken met zo'n radiotelescoop. Daarover astronoom C.E. Muller op de radio in 1957. De radiosterkunde vult de gewone sterrenkunde aan. Maar de, de kwaliteit, de scherpte waarmee we met ons radio-oog of met onze radiokijker kunnen kijken. En dat kijken moet u er maar tussen haakjes nemen. Want in werkelijkheid kunnen we niet zien. We kunnen alleen maar registreren omdat onze zintuigen niet gevoelig zijn voor deze radiostraling. En we het dus op een meter moeten aflezen. Maar het kijken daarmee gebeurt... Eigenlijk zo vaag en zo wein, met zo weinig details, zelfs met deze grote kijker, eh, dat de hele fijne details die de gewone sterrenkunde kan opleveren, helemaal niet mogelijk zijn met de radiostelkunde. Hoe dan ook, die enorme schotel sprak echt tot de verbeelding van de Nederlanders en droeg bij aan de populariteit van astronomie in het algemeen. Je neemt er wat van mee. Gepresenteerd door Theo Eertmans. Wat verstaat men onder de Trojanen? De Trojanen is een groep kleine planeetjes, oftewel planetoïden, die steeds eh, zich niet verder verwijderen van Jupiter dan 60 graden. Ik vind het knap hoor. Intussen wilde Jan Hendrik Oort meer. Wou een grotere telescoop, waarmee scherper en dieper het heelal in kon worden gekeken. Hij was. Uh... Wisse natuurkundig uiterst begaafd. Dat, daar begin je natuurlijk mee. Maar hij had ook een ontzettend goede neus voor waar de belangrijke uh, vorderingen gemaakt konden worden. De Leidse astronoom Jet Katgert verdiepte zich in de correspondentie van de visionaire Oord. Een voorbeeld daarvan is uh, in 1958 zal het geweest zijn, kort na de Sputnik en de eerste geslaagde lancering van een Amerikaanse satelliet. Uh, een briefwisseling met CD Shane en Shane zijn een... Uh, een, een Amerikaanse astronoom ik meen ook uit de buurt van Californië en um... die, die schrijven elkaar en die gaan die zeggen nou nou kunnen we de ruimte in, wat kunnen we daar nou eens voor telescoop lanceren... Als we, de, als we de gelegenheid krijgen. En dan komen ze op iets dat toch wel verdacht veel lijkt op de Hubble-telescoop. De afmetingen, de, de, de camera's die je mee zou willen sturen en dergelijke, de, de sensors. En dat is dus 30 jaar of iets van 30 jaar voordat die feitelijk gelanceerd is. Nou is dat misschien logisch dat je als je daar... Uh, over na gaat denken dat je altijd op een dergelijke uh, telescoop uitkomt. Maar wat verrassend is, is dat het zo'n prompte reactie was. En nauwelijks kun je de ruimte in. En Oort zit zich al zorgen te maken met andere mensen over hoe je als astronoom daar nou eens uh, gebruik van kunt maken. En Jan-Hendrik Oort kon dus mensen overtuigen. En zo werd in de jaren zestig begonnen met de bouw van een reusachtige radiotelescoop. Een paar kilometer verwijderd van Dwingelo, bij Westerbork. Op de plek van het voormalige kamp Westerbork. Uiteindelijk zouden dit 14 schotels worden, die samen kunnen worden geschakeld tot één grote telescoop. Een megaproject en helemaal Nederlands. Want zo wilde Jan-Hendrik Oort wel, uh, ik denk niet dat dat bij hem iets te maken had met uh, een soort van overdreven nationalisme of zoiets. Dat denk ik niet dat dat meespeelde, maar hij wilde gewoon, hij wilde altijd alles heel snel doen. Hij had weinig geduld, uh, hij wilde dat zo snel mogelijk zo efficiënt mogelijk doen. En dus ging hij gewoon geen andere spelers erbij betrekken als hij er niet van overtuigd was dat hij echt een, een project vooruit zouden kunnen helpen. Geschiedkundige Astrid Elbers doet in Leiden onderzoek naar de historie van de Nederlandse radioastronomie. Er was ooit sprake van dat Frankrijk uh, en, ja, bijvoorbeeld ook nog wel meedoen met dat. Um, uh, in Duitsland denk ik ook uh, wel meedoen met dat Westerbork-project, uh, maar dat, dat, daar was hij absoluut niet voor te vinden. Uh, zelfs zijn collega's toen dat hij her richtte in, um, ja, in uh, 48 49 de Stichting Radiostraling Zon en Melkweg op, samen met uh, Marcel Minard, zijn collega uit Utrecht. Ja, ik denk als hij het helemaal alleen had kunnen doen... ...dat hij het liefst nog zonder Minard had gedaan. Maar buiten Minard kon hij eigenlijk niet om. En dan vond ik ook correspondentie met zijn collega uit Groningen. Dat was Van Rijn. En dan was hij zo gezegd vergeten te vermelden... ...dat hij die stichting had uh, opgericht. Ja, gewoon omdat hij echt... Hij, hij was er absoluut niet van overtuigd dat uh, Groningen een, een waardevolle bijdrage daaraan kon leveren. Uh, hij wilde die mensen dan ook eigenlijk niet in, in het bestuur hebben van de stichting. Um, ja, dus hij, hij, hij was niet echt heel erg collegaal. Je zou zo denken van, ja, ook al is het niet erg nuttig, we kunnen niet anders dan hen erbij te betrekken. Maar Oort dacht echt zo niet. Hij uh, keek alleen maar naar uh, zijn projecten. Dat moest er zo snel mogelijk komen. En alle obstakels moesten eigenlijk uit de weg uh, gaan worden. Maar, maar, maar waarom deed hij dat nou? Was dat nou uh, omdat hij het allemaal zelf wou ontdekken? uitvinden, was zo'n ijdelheid of was het iets anders? Ik, ik denk niet dat het met ijdelheid te maken had. Hij, was echt, hij wilde gewoon uh, dat project zo snel mogelijk gerealiseerd zien. Hij wilde, hij wilde geen stroop. Hij wilde geen stro. Al die, al die procedures, hij, ja, hij, hij, nee. hij had het daar zo allemaal niet zo eigenlijk mee. Hij wilde dat gewoon uh, hij wilde dat zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk uh, en gerealiseerd zien. En ja, of dat hij nou collegiaal werkte of niet, dat kon hem eigenlijk niet zo echt. Uh, ja, veel schelen, zal ik zeggen, ja. Maar dan heb ik hier het standaardwerk over de geschiedenis van de radioastronomie, Cosmic Noise, van Woodrow Sullivan, een Amerikaan, en die, en die zegt dat dat oord eigenlijk een wieg stond van de internationale samenwerking. Hoe moet ik dat uh, interpreteren? Ja, dat klinkt misschien een beetje paradoxaal, maar dat klopt inderdaad ook wel. Um, hij vond aan de ene kant die internationale samenwerking heel erg belangrijk, dat er gewoon, dat het het samen moest gebeuren om echt vooruitgang te boeken. Maar zijn eigen projecten, uh, die wilde hij echt wel een beetje stevig in de hand houden, die uh, radioastronomie. Je kunt je afvragen, ja, uh, is dat onderzoek dat dat kleine groepje van astronomen doet, uh, wat voor belang heeft dat eigenlijk voor het land als geheel en voor de mensen als geheel? Dat vind ik een erg moeilijke vraag om op te antwoorden. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen ja, dat in iedere mens... Uh, toch wel een, een zeker vonkje aanwezig is uh, van een ontdekkingslust. Ieder mens heeft wel enig verlangen in zich om uh, nieuwe dingen te ontdekken. En de astronomen die uh, hebben dat bij uitstek... en zijn, je zou kunnen zeggen, zijn de, zeg ik, de ontdekkingsreizigers... Uh, eigenlijk bij uitstek. In het buitenland bloeide de radioastronomie inmiddels ook. Bijvoorbeeld in Engeland, waar studenten Jocelyn Bell... in 1967 de eerste pulsar ontdekten. Wat een pulsar is, dat legt sterrenkundige Ed van den Heuvel uit. Een pulsar is een neutronenster... En dat is een ster die is, uh, ja, zijn middellijn is 20 kilometer. Een bolletje van 20 kilometer. Dus zoiets als Amsterdam met de, met de randgemeente erbij. En in dat bolletje zit 450.000 keer zoveel materie als in de aarde. 450.000. Dat wil zeggen dat in een volume in een neutronenster zo groot als een regendruppel... zit evenveel materie als van alle 6,5 miljard mensen op de wereld bij elkaar. Dus als je alle 6,5 miljard mensen van de wereld samenperst in het volume van een regendruppel... dan heb je dezelfde dichtheid als een neutronenster. En zo'n ster die heeft zo'n sterke zwaartekracht... dat hij rustig duizend keer per seconde om zijn as kan draaien... voordat hij door de centrifugaalkrachten uit elkaar wordt getrokken. Dit is een pulsar die anderhalf keer per seconde om zijn as draait. En dit is een pulsar die dat vier keer per seconde doet. En deze elf keer. En deze dertig keer. 174 keer. 642 keer. Die neutronenster is in feite de, de uitgebrande overblijfsel... van een hele zware ster geweest. Die ster, die, als die al zijn brandstof heeft opgebruikt... dan zijn binnendelen van die ster. Uh, als die meer dan, zwaar, dan ongeveer anderhalf keer zo zwaar worden als de zon... dan stort die in elkaar onder zijn eigen zwaartekracht. En dan hou je een neutronenster over. Als het een hele zware kern van die ster geweest, een grote kern... dan kan er ook een zwart gat. Ja, want een neutronenster zit er al heel dichtbij... Als je wilt ontsnappen van een neutronster... de zwaartekracht is 100 miljard keer zo sterk aan het oppervlak als hier op aarde. Dus, dus je moet niet te dichtbij komen? Nee, als u bijvoorbeeld 70 kilo weegt... dan weegt u daar 70 maal 100 miljard kilo. Dus u oh, zult ja. grote moeite hebben om één voet voor de andere te zetten. Ja, ik tegen, ja. U wordt geheel platgedrukt als u daar bent. Dus die zwaartekracht is al gigantisch groot. Als je twee neutronensterren tegen elkaar aanlegt... dan wordt die zo zwaar en de zwaartekracht zo sterk dat er ook zelfs geen licht meer uit kan komen. Dan heb je zwart gat. Al dit soort ontdekkingen van pulsars en andere fenomenen... zijn alleen mogelijk met hulp en kennis van technici, de waarnemers. Die in Dwingelo en Westerbork werken bij ASTROM... het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Sip Seidsma was waarnemer. Ik ben in 1968 bij de Sterrenwacht komen werken. Ik vond het interessant. Ik was, uh, ik was diep onder de indruk een nieuwe wereld ging in elk geval uh, uh, voor mij open. Uh, om het maar heel persoonlijk te maken. Ik was keurig opgevoed als een uh, jongen uh, van de kerk, zeg maar. En ik had het bijbelverhaal had ik aangereikt gekregen over de schepping. Zes dagen. In zes dagen is de hemel en de aarde gemaakt. En daarna rustig God nou, ja. En... Uh, het verhaal is bekend. En, en toen werd ik ge, geconfronteerd met, met een heelal van, van, van, van, van miljoenen, miljarden jaren oud. Ik werd geconfronteerd met een beeld over astronomie. Een van die astronomen die wist ons: nou ja, hoe maak je het aanschouwelijk? Uh, die zei: je moet je een bol voorstellen met een doorsnee van. Een bol met een doorsnede van 3000 kilometer. En daarin drijft het miljoenste deel van een zandkorreltje. Dat is de aarde, zei hij. Nou ja, dat is een beeld. Dat heeft mij, uh, dat heeft mij uh, eigenlijk nooit weer uh, verlaten. En ja, dat heeft toch wel een... Uh, uh, dat heeft zowel voor mij een interesse op gang gebracht in, uh, in natuurkunde... maar ook in theologie. Het was het wel uit te leggen. Uh, nou, heel vaak niet. Ik had, ik had vaak wel een hele grote behoefte om dat uit te leggen. Maar, uh, nou, aan heel veel mensen was dat vaak niet besteed. En, uh, nee. Ik heb, me, ik heb me, dat schiet me nu te binnen, toen wel vaak ge, ge, gezegd van dat ik me ja, wel eens een eenling voelde, en wel eens onbegrepen voelde. Ja. Ook wel in familiekring en in vriendenkring. En, uh, ja. Op een gegeven moment is dat wel veranderd. Nou ja, op een gegeven moment dan, uh, word je wat uh, terughoudender zelf in het, uh, in het meedelen van dit soort dingen. En dit is Teun griets die een rondleiding geeft bij Astron in Dwingelo. Hij is verantwoordelijk voor de computersystemen. In deze ruimte worden zowel de Westerbork-telescoop bediend... als de lovell telescoop simultaan. Voor de Westerbork-telescoop geldt ook dat als er een onderdeel niet goed werkt... dat een vlakje rood wordt. Je kunt op het vlakje klikken en dan kun je inzoomen... tot op een niveau dat de technicus zou kunnen ingrijpen... en weet wat er aan de hand is. En hij neemt hem mee naar buiten, want daar staat toch de oude Dwingelo-telescoop. Juliana heeft deze telescoop geopend en hiermee is het begonnen voor ASTRON. Hoe hoog is hij? Oei, de, de diameter van de spiegel is 25 meter. Dus, in dus daar zal 30, 30 meter 30 meter ja. zal het zijn, ja. um, Industrieel erfgoed is het net geworden? Ja, het is ja, dat, inmiddels... dat mag als het ouder is dan een halve eeuw. Ja, ja. precies. En daar zijn we me blij mee, omdat we dan de kansen vergroten... dat we hem langer in leven kunnen houden. En dat het uh, toch nog een telescoop is die voor onderwijsdoeleinden... of voor andere doeleinden, educatief, ja, nou, kan worden. Ja, ja, ja. Zo'n zo telescoop kun je toch eeuwig in leven houden... als je maar genoeg verft? Ja, want hey, ja. ik zie hier wel wat hoesvlekken hier en daar. Maar... Je kunt natuurlijk aan de buitenkant heel veel verven... maar op een bepaald moment gaat in de, aan de binnenkant van de buizen bijvoorbeeld toch dingen kapot... En, het is uiteraard niet het eeuwige leven, maar we hopen het zo lang mogelijk in stand te houden. Is het een ketting om het hele terrein heen, en een bord dat je een helm moet dragen. Het ziet er toch wel stevig uit. Nog. Ja, dat is inderdaad waar. Maar het is toch voorgekomen dat er stalen onderdelen zoals bouten of moeren naar beneden kwamen. Oh, dat, kan. dat kan zomaar nu? Nu wel, omdat hij nog niet uh, voldoende is gerestaureerd. Is er geld voor? Weet je wel? Weet je wel misschien? En niet voldoende op dit moment. Er wordt wel aan gewerkt. En we hopen de, ja, met de nieuwe status... dat er toch nog ergens weer fondsen kunnen worden gevonden... om hem een langere tijd in leven te houden. En een paar dagen geleden hoorde ik dat er 800.000 euro is vrijgemaakt... voor het restaureren van de Muller-telescoop... zoals de Dwingelo-telescoop tegenwoordig heet. Dus dat komt wel goed waarschijnlijk. En als ik denk aan al die radiostraling die is opgevangen met deze telescopen, met de telescopen verderop in Westerbork... in die afgelopen 50 jaar. Dan denk ik aan de woorden van Sip Seidsma. Als je de straling die wij ontvingen 100 jaar zou kunnen verzamelen... Uh, in een soort van batterij, zeg maar, een soort van accu... dan zou je daar één seconde een fietslampje op uh, kunnen laten branden... Maar dat betekent dat wij ook extreem gevoelig waren voor, voor, voor, voor, voor verstoringen. Uh, dat werd ook altijd heel erg goed gecontroleerd. Want die storing die moest eruit. Die kun je op meter hè? Dat kun je precies lokaliseren op de meter nauwkeurig. Dat kun je precies lokaliseren. Wij, wij hebben zelfs Op een gegeven ogenblik merkten we dat over één van onze telescopen. Daar, uh, die ontving een heel sterk storend signaal. En daar hebben wij toen met uh, twee van onze telescopen, de twee uiterste telescopen, een soort van kruispeiling op gedaan. En toen kwamen we terecht in Steenwijker -Wolt. En dat bleek bij een NATO-zender te zijn, die we eigenlijk helemaal niet, mo niet mochten weten, maar die een hele smalle bundel uitzond, die precies over het terrein van onze telescopen ging, en wat ons dus, uh, ons dus verstoorde. Maar zo hebben we dus ook bijvoorbeeld, toen mensen nog afzonderlijke tv-antennes op het dak hadden. hadden ze daar uh, antenneversterkers in. En die waren soms ook niet storingsvrij. Die oscilleerden dan, zoals dat dan heet. En dat verstoorde ook uh, ons signaal. En zo hebben we in de wijde omgeving. Daar ging de technicus ging met een pijlauto die we zelf gemaakt hadden. Ging op stap. En uh, die wist dan op het bewuste, het bewuste adres en wist die aan te bellen. Uh, mevrouw, meneer, uh, wij hebben last van uw oscillerende tv-versterker, uh, uh, uh, antenneversterker. Uh, we hebben een nieuwe in de auto liggen, die willen we even bij u monteren. En dan uh, zijn wij weer van die storing af. In de jaren 70 en 80 kon Zin Westerbork steeds scherper en dieper het heelal inkijken. En dat is zelfs geleid tot ontdekking van donkere materie... De telescopen van Westerbork zijn nog volop in gebruik... maar er wordt nu ook gewerkt aan LOFAR. Dat is een heel groot netwerk van kleine antennes... die onopvallend in het veld staan. Hier in Nederland is het centrum. Maar de antennes van LOFAR staan overal in Europa. En het wordt steeds groter, dat netwerk. Om nog scherper te kunnen kijken. Maar hoe scherp en diep kun je kijken in het heelal? Zijn er grenzen? Natuurkundige Johan Hamaker is vanaf het eerste moment betrokken geweest... bij de bouw van elektronica in Westerbork. Al sinds 45 jaar. En hij werkt nu nog steeds bij ASTROM. Aan Lovar, dat een ongelooflijk grote gevoeligheid heeft. Ja, dat is ongelooflijk. En ja. ik geloof het ook niet helemaal. Ik geloof het niet? Ik denk dus dat daar wel grens aan zit. Je, je komt natuurlijk ergens aan de grens. En de, van, van wat? Uh, van wat er mogelijk is. De, na, de, natuur, de natuur wil niet alles prijsgeven. Uh, ja, dat klinkt een beetje dwaas. Maar het is dat, dat, dat... Zo dat je, je, je wil altijd meer weten. Maar op een gegeven moment komt het gewoon, of financieel of technisch... gaat het je mogelijkheden te boven. En dat gaat niet maar altijd door. En de radiosterkunde is zo ontzettend succesvol geweest... dat daar, naar mijn gevoel, wel eens wat te veel het idee heeft, dat dat altijd vanzelf door zal gaan. En ik denk dus dat er soms te veel dingen geprobeerd worden... zonder dat er van tevoren genoeg over nagedacht is of het echt kan. Dus LoVa is misschien wel een beetje het. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe ver LoVa komt. En ondertussen wordt er alweer gedacht over een opvolger van LoVa. Schaar, heet dat? Ja. En dus uh, ja, of dat een succes wordt, zal voor een deel afhangen van hoe ver LoVa komt. Maar het heeft dus te maken met geld, maar ook met de techniek zelf. Dus op een gegeven moment. met de met de wiskunde. Er zitten dingen die je op een gegeven moment niet. Je kan dingen wel bouwen, maar je moet op een gegeven moment door metingen moet je aan de weet komen hoe ze precies werken. Maar de vraag is of je die metingen, of de wiskundige methode die je hebt om die metingen te bewerken, of die toereikend zijn om precies erachter te komen wat dat instrument doet. Hè, op een gegeven moment heb je een stelvergelijking en die heeft niet één oplossing, maar een heleboel oplossingen. Dus je al je dat, dan gaat het niet alleen over. Oh over de rekenkracht van de computers, maar het gaat puur over... over ...wiskundige mogelijkheden ja, ja, ja. en wiskundige beperkingen. De wiskunde zegt gewoon, er is niet één oplossing... maar er zijn oneindig veel verschillende oplossingen. Eén daarvan is, geeft weer wat er in werkelijkheid gebeurt. Maar jij weet niet welke dat is. Dus dat, dat soort problemen, dat soort problemen daar, daar krijgen we straks mee te maken met Lover. Ja, en hou de... ja. zorgen oh, ja, ja, ja. Zorgen zelfs? Ja, ik denk dus inderdaad dat daar beperkingen liggen. En die beperkingen zullen dus, kunnen op een gegeven moment beslissend worden... voor wat Lofra kan. Lofra kan een heleboel, er komen ook hele leuke dingen uit. En het is, er komen genoeg leuke dingen uit om het de moeite waard te maken. Maar ik denk dat er een aantal dingen zijn die men zich daarvan uh, heeft voorgespiegeld... Dat, die, dat dat gewoon niet zal lukken. Maar dat, is, dus dat staat uit... op grenzen. Nou, Ook, dat o, ook... Staat op grenzen. En dat zal natuurlijk voorlopig zal er nog heel veel werk te doen zijn... om te gewoon te kijken hoe ver je die grenzen nog weg kunt duwen. Ook niet erg, grens ergens. Nee, is, is ook niet erg. Maar ja, de mensen die x miljoen in zo'n instrument ja. uh, investeren... Die van, en, en, en die gouden bergen worden beloofd... die willen die gouden bergen natuurlijk wel zien. Joran Haamaker heeft het nu over de wiskundige grenzen. En het zou kunnen dat er een grens is aan de techniek... Maar is er ook een grens aan het begrip? Aan wat we ons voor kunnen stellen? Tot slot Ed van den Heuvel. Dat is een van de dingen die mij altijd verbaast... is dat de natuur begrijpelijk is. Dat zelfs het heelal begrijpelijk is. Dat je, dat je inderdaad met denken... je neemt een hoop dingen waar... maar je kunt het in, in een uh, goed passend systeem werken. En, en die wetenschap werkt. Ik bedoel, uw zaktelefoon uh, en je computer... zouden niet kunnen werken... Als die wetten van de kwantummechanica, die dus de, de bouw van atomen en zo beschrijven... Als, die, als we die niet goed begrepen hadden... dan zou uw zaktelefoon niet kunnen werken, die chip die erin zit. Ja, en dan heb je allerlei mensen die vragen zich af... Is het nu echt wel, hebben we nu echt de waarheid te pakken? Maar het werkt in ieder geval, we weten dat het allemaal werkt. En uh, ja, of het echt de waarheid is, daar moet filosofen filosoof zich maar over uitlaten. Daar houden wij onze wetenschappers niet echt mee bezig. het tweede deel van de serie Een geweldig geheimzinnige wereld... over de geschiedenis van de Nederlandse astronomie. Een programma van Martin Minkema. En wilt u hiervan een cd ontvangen, dan moet u 7,50 euro overmaken... op de VPRO op Giro nummer 444600 in Hilversum. Wij zijn er, doorheen voor vandaag. Volgende week zenden we, hebben we een speciale uitzending... vanaf het Winternachtenfestival of Writers Unlimited, zoals het heet, vanuit het café Dudok. Daar kunt u zich voor opgeven om daar naartoe te gaan... of u kunt er gewoon naartoe gaan. U kunt alle informatie daarover vinden op onze website... www.vpo.nl slash geschiedenis. Na ons volgt de perstribune van Govert van Brakel... met daarin als gasten Jan Tromp en Rinus Israël. Dit is... Het einde van OVT voor vandaag. Wij zijn er weer volgende week. Ons programma wordt gemaakt door Hans Olink, Astrid Nauta... Josbal, Mathijs Deen, Paul van der Graag, Laura Stek... en ik ben Michal Sitoen. Een hele prettige zondag verder. Tot volgende week. Dag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Noord-Korea in de Nederlandse polder, restaurant Pyongyang in Amsterdam.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 Maar het grote werk moet natuurlijk nog komen. Afghanistan, Europa, de bezuinigingen. Mark Rutte in Buitenhof, straks 5 over 12 op Nederland 1. Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl.